gezellig. Ja, en zo rustig. Nee, ik heb het hier helemaal aan mijn zinnetje. Alleen de benen. Hoe gaat het met jou, benen, commissaris? Nou, voetballen gaat niet meer. <laughs> nog altijd even grappig. Ja, je moet het ermee doen, hè? Dat zeg ik ook. Maar wat voert jou hierheen met je brigadier? Jullie komen vast niet gezellig koffie drinken bij een oud collega. Bent u een, een oud collega, meneer? Nou, jij mag best mevrouw zeggen, hoor. Maar als je nog even moet wennen, dan zeg je maar, meneer... ...mij maakt het allemaal niets meer uit. Ik ben gelukkig en daar gaat het om. Ja, Arinus, Elisabeth is een oud collega van ons. Hoofdagent van meer. Juist, 24 jaar trouwe dienst. Ja, maar we hebben toch je jubileum op het korps gevierd. Wij kijken niet op een jaartje. Nee, jullie niet, maar het pensioenfonds wel. 24 jaar, daarover krijg ik mijn geld en niet over 25 jaar. Ach, wat is een jaar op een heel leven? In de rang van commissaris kun jij gemakkelijk praten. Ach, maar wat kan mij ook allemaal schelen? Ik heb te eten, ik heb te drinken en ik heb mijn Kobus. Wat een eigenwijs beest. Ja, dat is die. Het is een eigenwijs krenk, Maar ik zou hem voor geen goud willen missen, hè, Kobus. Maar jij was hier voor zaken? Ja, er is iemand doodgemaakt op de rechteromstloot. Ah, met die rellenzijn? Nee, gewoon thuis. Kop ingeslagen. Ah, hey, jasses! Een zekere rogge. Marktkoopman. Wat? Toch niet die mooie aardige man met die blonde baard? Inderdaad, ja. Ach, en ik kocht altijd kralen bij hem. Is die dood? Ja, Elisabeth. Oh, en hier zo vlakbij. En een echte moord met voorbedachte raden. Maar vertel nog eens wat over die Roger. Nou, dat is zo'n beetje alles wat we dat nu toe weten, Elisabeth. Oh, maar ik begrijp wat jij wilt, alvast. Ik weet wat jij wilt. Nou, wat dan? Jij wilt dat ik zo onopvallend mogelijk... een paar wandelingetjes om dat pand ga maken. Juist, hier heb je mijn kaartje. Als je wat weet, moet je maar bellen. <laughs> De commissaris, bellen. Ik geloof nooit dat uw vrouw het leuk vindt... als vreemde vrouwen u bellen. <laughs> Uw vrouw heeft net gebeld. Hm, ja, wat had ze? Waar u was? Hoe bedoel je? Dat vroeg uw vrouw. Wat heb je gezegd? Dat ik het niet wist. Ezel, jij weet altijd waar ik ben. Hoe kan ik dit dan weten? U heeft me toch niet gebeld om te melden waarmee u bezig bent? Nee, dat moest erbij komen ook. Dus kon ik het niet weten? Luister, jongen. Als Cardoso niet weet wat de adjudant doet... en derde vragen hem waar is onze adjudant, dan zegt Cardoso... Dan zegt Cardoso? Zo, een brigadier moet zich er helemaal buiten houden. Hm? Dan zegt Cardoso, hij is altijd met een zaak bezig. Altijd. Heb je het begrepen? Hij is altijd met een zaak bezig. Altijd zeker adjudant. En? Heeft die zaak van vannacht nog iets opgeleverd? Weinig. Heel weinig. Ik ben de hele nacht in de weer geweest. Ja, dat weet ik bij Nelly. Waar verder? Ik ben nog even op de sloot geweest. Op het dak. Je bent gek. Dat is ook waar, maar ik ben ook op het dak geklommen. Verplaatsen verplaatste me even in de situatie van een eventuele moordenaar. En? Niks. In de grote een blikje, een harser ook. Een verder viezigheid. En jullie? Braaf naar huis gegaan aan de hand van de commissaris? Dat ook. Maar, maar ook langs Elisabeth. <laughs> Waarom lach je nou? <laughs> dat is een oud collega van ons. Oh? Wat moesten jullie daar? Uh, de commissaris heeft haar, of hem, gevraagd om wat rond te kijken. Ons geheime wapen. Nou, ik snap er niks van. Daarvoor is het ook geheim, jongen. Ik ga nog een keer naar Esther Rogge. Mooi, dan kun je meteen kijken of de auto er nog staat. Heb je die nog laten staan? Ja. Nou, dan kun je er dan erop zeggen dat die er nou niet meer staat. Had je broer een wapen in zijn kamer? Een van de wapen dat uh, misschien aan de muur hing of zo? Nee, um, vroeger wel, toen verzamelden die wapens en zo. Hele mooie. Hm, eigenlijk enge dingen. Maar die heeft hij allemaal verkocht. En ja, hij had ook nog een revolver, maar die heeft hij in de gracht gegooid, geloof ik. In de gracht? Ja, dat hoorde bij zijn veranderde levensopvatting. Wapens betekenden zekerheid en hij wilde geen zekerheid meer. Klopt er iets niet. Wat dan? Nou, er is nog wel een geweer. Dat heb ik laatst nog in zijn rommelkamer gezien. Daar schoot hij mee op fles als hij ging zeilen. Alle vuurwapens zijn verboden. Ja, neem maar mee als je wilt. Zeg, ontving hij in die uh, rommelkamer ook zijn vriendinnetjes? Rommelkamer, ja. Ik verschoonde altijd de lakens. Ik voelde me net een of andere bordeelwerkster. Moet er ook zijn. Oh, dankjewel. Hé, hey, maar nog even over dat wapen. Heb jij hier ooit een goede dag gezien? Zo'n knots? Denk je dat ze aangedaan mee hebben geslagen? Die kan. Nee, nee, die heb ik hier nooit in huis gezien. Ik heb wel zijn paspoort gevonden, dat zal ik even voor je halen. Zo, paspoort, notitieboekje, alsjeblieft. Je broer reisde nogal wat af, hè? Nogal, ja. Notitieboekje. God, wat een adresse. Lijkt wel een telefoonboek. Dat kunnen we moeilijk even natrekken. Had hij nog intieme vrienden of vriendinnen? Intieme vriendinnen? Wat is intiem? Hij was helemaal gek van vrouwen. Hij had er wel een paar in de week. Ach, afschuwelijk. Voor wie? Ach, houd toch op... Als je meer wilt weten, dan ga je maar naar boven. Naar zilver? Ja, naar Louis. Ja, ik ben gek op speelgoedbeestjes. Op wendbare speelgoedbeestjes. Is dat verdacht, brigadier? Nee hoor, je moet vooral je gang gaan. Het is handel van Hagen. Hij heeft al tienduizenden gekocht. Gek hè? Ja, heel gek. Zeg, mag ik de boekhouding even inkijken? Boekhouding? Ja, Esther zei dat jij die bijhoudt. Oh, die boekhouding. Nou, die stelt eigenlijk niks voor hoor. Daar ligt die. Eh, uh, pas wel even op mijn speelgoedbeestjes, hè. Ze hebben geld gekost. Waar ligt die boekhouding? In die la. Hé, hey, rechts. Heb je? Ja. Nou, ja, dat is heel eenvoudig, zie je wel. Niks aan de hand, hoor. Jullie hebben veel spul in het pakhuis hiernaast, hè. Maar alles is betaald, hoor. Voor hoeveel handel ligt er nou? Voor een ton of vijf. Doen maar. Hoe uh, financieren jullie dat? Financieren? Kom nou. Banken hebben een hekel aan marktlaai. Nooit vastigheid, weet je wel. Hé, hey, aangeleende altijd van zijn oudste en beste vriend. Klaas Bezuur. Wat is dat voor een manier? Hele rijke gozer. Ze kenden elkaar van de lagere school. En daarna samen naar de HBS en naar de universiteit. Ze hebben de handel samen opgezet. Maar Klaas is er opeens mee opgehouden. Zomaar? ja. Van de ene op de andere dag. Hij belde op. Met aange. Klaas hier. Ja, dat hoor ik. Moet dat midden in de nacht? Nou, hier is het kwart over negen in de ochtend. Ja, dat klopt. Hier ook. Dus is het midden in de nacht. Nou, zeur niet. Zeg, euh, ik moet je wat zeggen? Nou, ik houd je niet tegen. Ik hou er mee op. Oh? Nou, je wat ik zeg? Ja. Ik hou het er mee op. Oh, nou, en toen? En toen niks. Nou, goedemorgen dan maar weer. Hè. Oh, uh, zeg tussen twee haakjes. Als ik een beetje poe nodig heb, mag je dan wel bellen? Ja. Een rente? Wie van de bank? Nou, oh, dat is vriendelijk. Ja, ik heb een vriendelijke bank. Zeg, uh, wat ga je doen als ik vragen mag? Mag je? Ik neem de zak van vader over. Boeldozen en kranen. Doe maar. Ja, ja, dat is heel wat anders dan wol en kralen, mannetje. Uh, noem me geen mannetje, wil je? Oh, oh dan geen mannetje. Nou, uh, aan u dan? Uh, aan u. Nog meer vragen, brigadier? Jij kende hem goed, hè? Mm. Had hij vriendinnen die veel met hem te maken hadden? Ja, wijven. Ontzettend veel wijven. Ja, goed, maar er waren er toch wel een paar of één waar hij speciaal op viel. Twee, om precies te zijn. Corinne Kops en Tilda van Andring gaan de naar. Doe maar. Mm. Een beetje verder iets. Ik bedoel, die tilda moet zo'n beetje van Adel zijn. Klopt, ja, maar zonder centen. En Corinne? Vriendinnetje van Esther. Wie weet ik niet. Nou, bedankt. Dan ga ik maar weer. U doet maar. Rines. Beste. Ga je weer? Ja. Neem me mee. Wat bedoel je? Nou, ik ben bang alleen in huis. Kun je me niet meenemen? Louis Zilver is er toch? Achter daar heb ik niks mee te maken. Oh, maar hoe moet dat dan? Wil je een cel? Ik kan ook twee mannen laten sturen om je te bewaken. Niks, mannen. Ik wil met jou mee. Jij wilt met mij mee. Hoe stel je dat voor? Ik, ik heb een hele kleine flat, één bed, één stoel, één tafel en één enige gemene poes. Oh, ik ben gek op beesten. Dat is een beetje lullig, maar mijn beest is niet gek op mensen. Toen nou... Ik, ik, ik, ik, ik kan je ook bij mijn zus brengen. Ja, die ken ik niet. Ah, stel ik je toch even voor? Ach, doe nou toch niet zo flauw. Nou, kom maar mee, maar het blijft gek. Je bent hartstikke gek. Ja, wat kan ik er nou aan doen? Nee, natuurlijk kan je er niks aan doen. Eerst bij die halfgare Ursula en nu is de Esther. Ja, dat is heel wat anders. Dat moet je de commissaris dan maar uitleggen. De commissaris begrijpt mij. Je bent nogal zeker van je zaak. Ja, wat dat betreft wel. Ja, wat dat betreft wel.